Zes uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De president van Cyprus heeft gezegd dat hij het reddingsplan voor het land wil aanpassen... zodat kleine spaarders minder geld verliezen. Volgens zakenkrant Financial Times is er een plan waarin rekeninghouders... 3,5 van hun spaargeld tot een ton kwijtraken... in plaats van de bijna 7 in het huidige plan. Later vandaag stemt het Cypriotische parlement over het reddingsplan. De Amerikaanse president Obama heeft Tom Perez voorgedragen als nieuwe minister van Arbeid. Perez werkt nu als hoofd van de afdeling burgerrechten op het ministerie van Justitie. De minister van Arbeid krijgt een belangrijke rol in de tweede presidentstermijn van Obama. Zo moet hij de plannen voor een hoger minimumloon uitvoeren en het immigratiebeleid hervormen.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 De Zimbabweanse president Mugabe is dinsdag bij de inauguratie van paus Franciscus. Volgens een woordvoerder is hij gisteravond op het vliegtuig gestapt. De 89-jarige conservatieve katholiek Mugabe mag vanwege het schenden van mensenrechten al 11 jaar de Europese Unie niet in. Maar naar Vaticaanstad kan hij zonder problemen reizen omdat het geen lid is van de EU. In de Amerikaanse staat Indiana zijn zeker twee mensen omgekomen toen een privévliegtuig neerstortte op een woonwijk. De twee slachtoffers zaten in het toestel. De twee andere inzittenden raakten gewond, net als iemand op de grond. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Het privévliegtuig steeg op in Tulsa, Oklahoma, kreeg technische problemen en stortte neer. Het schamte het dak van een huis, ramde een andere woning en kwam tot stilstand tegen een derde pand. Het weer, het is bewolkt. Eerst valt er nog wat regen of natte sneeuw. Later klaart het op met af en toe zon. Het wordt 6 tot 9 graden. Vanaf morgen wordt het weer iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is maandag 18 maart. De Cyprioten gaan meebetalen aan het bestrijden van de crisis in hun land. Tenminste, zij die nog geld op de bank hebben. Verslaggever Eva Wiesing meldt zich zo vanuit Cyprus. En econoom Harald Benink is bepaald niet enthousiast over deze manier van crisisaanpak. We spreken hem na half acht. Het kabinet wil dat Nederland weer koploper wordt in Europa als het gaat om milieubeleid. Maar heeft er vervolgens geen cent voor over? We vragen staatssecretaris Mansveld van Milieu hoe ze dat dan gaat aanpakken. Er wordt weer meer ingebroken in woonhuizen. U hoort zo hoe u zich het beste kunt beveiligen. We praten met Iwan Spekenbrink van Arge over de helse San Remo. En met Guido van der Garde over zijn eerste Formule 1-race. En Maynard Remmers wacht vanochtend op een lijst. Juist in Tilburg. Hoewel er wel smalend mensen zullen zijn die zeggen... als je nou naar Rijksmonumenten gaat, waarom rij je dan naar Tilburg? Maar het gaat dan ook om nieuwe Rijksmonumenten. En muziek is er ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. We beginnen met Dotan. We'll drink without.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 Get it, I'm breathing, and you be with me. There's nothing more than that, so won't you dream with me? daydreamer come see what i see i'm a believer Zes minuten. Over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Zo so doen we dat. Het parlement op Cyprus houdt vandaag een spoedzitting... over het Europese reddingsplan. President Nikos Anastasides heeft de bevolking toegesproken... en om steun gevraagd voor het plan. President zou de spannende stemming nog niet aangedurft hebben. Zegt journaliste Leonora Kok. Het is niet doorgegaan omdat er onduidelijkheid bestaat... of er wel een meerderheid gehaald gaat worden... Uh, de president durfde denk ik niet aan om het uh, het niet aan om vandaag in stemming te brengen. Ook de partijen hadden meer tijd nodig om uh, vooroverleg te hebben om tot een besluit te komen. Het reddingsplan voor Cyprus heeft al veel kritiek gekregen. Vooral omdat ook rekeninghouders spaarders met minder dan 100.000 euro moeten meebetalen. De president Anastasiades, wil het reddingsplan aanpassen, zegt Kok vooral voor de kleinere spaarders die uh, ook hun geld nu een stukje in moeten leveren... dat daar wellicht een soort van compensatie voor zou kunnen komen... in de trant van over een paar jaar, als het allemaal beter gaat uh, weer met de banken... Uh, dat dan een gedeelte weer terugbetaald zal worden door de overheid. En volgens Anastasiades is het ook de bedoeling dat spaarders die een heffing moeten betalen... deels gecompenseerd worden in de vorm van aandelen in banken. En die aandelen worden dan gedekt door toekomstige aardgasbaten. De recherche van Haaglanden heeft 27 jaar geleden de vermoedelijke moordenaar van twee hoogbejaarde vrouwen uit Leidsamdam laten lopen. Dat meldt het KRO-programma Brandpunt op basis van oude politiejournaals. De politie was er vooral op uit om bejaarde verzorgster Ina Post vast te nagelen. Er zit een criminoloog in het programma. Op het moment dat men een verdachte had... is men alleen maar op die verdachte gefocust geweest... en heeft men alleen maar proberen te bewijzen... dat uh, die mevrouw, Ina Post dus, de, de dader zou zijn. Uit de journaals van het onderzoek blijkt volgens Brandpunt... dat de politie destijds een serieuze, andere verdachte liet lopen. Het zou gaan om een vrouw die werkte als huishoudelijke hulp... bij een bejaarde vrouw die in 1986 werd vermoord. Ina Post zat vier jaar onterecht in de cel voor die moord... maar werd in 2010 onschuldig verklaard. In de Canadese provincie Quebec heeft de politie gisteren een klopjacht gehouden op twee gevangenen die per helikopter uit een gevangenis in saint jérôme waren ontsnapt. Eén van hen is inmiddels aangehouden, de andere nog niet, zegt de Canadese politie. Three person are in custody right now. Benjamin Guudon you know, babou was arrested, alongside two other people that were involved in this in this uh operation, this escape. Of course, uh, we are still looking for Danny Provençal, and there could be some more arrests later on. De twee gevangenen wisten te ontsnappen door een helikopter te kapen. De politie vond de helikopter op 85 kilometer van de gevangenis terug. De piloot was nog aan boord en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Canadese media zouden de gevangenen de piloot met een pistool hebben gedwongen om hen mee te nemen. Kunsthandelaren doen goede zaken op de TVA in Maastricht, jaarlijkse kunst- en antiekbeurs. Ondanks de economische crisis en minder bezoekers wordt er niet geklaagd, zegt woordvoerder Titia Vellinga. Het grappige is dat iedereen de indruk had dat het drukker was. Uh, en er zijn enorm goede zaken gedaan. Dus uh, op de een of andere manier uh, heeft dat de verkopen niet beïnvloed... Ja. En we merkten dat ook vrijdag nog. Het was gewoon heel plezierig druk, maar iets minder dan vorig jaar. Ondanks middelbezoek is er de afgelopen dagen dus al een aantal kunststukken verkocht voor vele miljoenen euro's. Met de verkoop van twee schilderijen van Picasso, een Roy Liechtenstein en een Eds van Rembrandt spreekt vellegaan van een vliegende start van de beurs. Dan kijken wij voor het eerst vanochtend voor u in de kranten. Dan zien we veel verhalen over Cyprus. Ook wij besteden daar vanochtend aandacht aan. Bijvoorbeeld in het FD verbijstering over aanslag op spaarders in Cyprus. En parlementaire steun onzeker. Eh, economen vrezen dat er juist een bankrun komt in het land. Omdat eh, het spaargeld niet zeker is. Volkskrant ook. De spaarder betaalt. Is de kop in de Volkskrant. Voor het eerst sinds het uitbraken van de Europese schuldencrisis... worden burgers zo direct aangeslagen. Er zijn ook andere verhalen in de kranten, bijvoorbeeld in het AD... Daar veel aandacht voor. Het voetbal van afgelopen weekend... de top 4 wint, maar niet even makkelijk. En eh, politie zet steeds vaker geheime vliegtuigjes in... zorgen daarbij om schending privacy door de inzet van deze drones. Opening van de Telegraaf gaat gepaard met een enorme kop. Haat imam ongemoeid is het. Onder moslimjongeren razend populaire islamitische prediker Yassin... heeft zaterdag in de aula van een openbare school in Vlissingen... zijn omstreden denkbeelden mogen ventileren, Open de Telegraaf mee. En tot slot nog even. De Volkskrant. Geldautomaat verdwijnt uit kleine dorpen. Een verhaal dat staat naast eh, het verhaal over Cyprus. Na het bankkantoor verdwijnt ook de geldautomaat daar. In vijf jaar tijd zijn er in Nederland duizend bankkantoren gesloten en duizend geldautomaten opgeheven. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal bye Jammo Be There, James Ingram en Michael McDonald uit de jaren 80. gaan we naar Mino Remmers in Tilburg, zoals hij net zelf al zei. Maar goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met uh, oude gebouwen, of niet zo heel erg oude gebouwen, hè? daar gaat het om vandaag. Nou, het station in Tilburg is natuurlijk niet uh, zo'n station net als in Amsterdam. Hè? Het is echt uh, van na de oorlog. Maar toch loopt het de kans dat het een Rijksmonument wordt. Want vandaag komt er een lijst met meer dan 80 gebouwen. En daar zijn ook kanshebbers uit Tilburg bij. En ik zei het er straks al: Rijksmonument en Tilburg: dan moet je misschien hier en daar een scheve mondhoek tegenkomen of een opgetrokken wenkbrauw, want is hier niet in Tilburg ontzettend veel verdwenen? Jazeker, want iedereen kent hier in Tilburg nog de oude burgemeester Kees Becht. En die werd niet voor niks Kees de Sloper genoemd, hè? Ja, Tilburg wilde na de oorlog mee in de vaart te volkeren. En daar hoorden ook uh, uh, nieuwe grote voorzieningen bij. Ja, grote voorzieningen, er moesten grote wegen door Tilburg komen en dus kwam de sloopkogel. zo zijn er in Tilburg heel veel markante gebouwen verdwenen. En dit station, wanneer is dit er gekomen? Dit station is uh, rond 1960, uh, begin jaren 60, uh, gebouwd. En uh, nou, de reden was dat er gewoon nou, ja, een toeloop was aan reizigers. En er moest een groot, nieuw, efficiënt station voorkomen. Ja. En uh, vandaar dit gebouw. Leon van Meijl, hij is adviseur in de cultuurhistorie. En vooral weet hij veel over architectuur. Het station Tilburg. Het is bekend vanwege zijn dak. Hè? Uh, die grote vierkanten die met de punten omhoog staan die er weer zijn opgebouwd uit drie hoeken. Ja, een soort grote wafel eigenlijk. Ja, in de volksmond ook wel het kroephoekdak genoemd. Ja, een heel markant onderdeel van dit gebouw, de eyecatcher voor de stad. Maar het gebouw is ook zeker meer dan alleen maar dat dak. De architect heeft hier echt geprobeerd om het station met de stad te verweven, in elkaar over te laten gaan. Met de hal, met een hele glaswand? Ja, dat glas zorgt ervoor dat de reiziger komend vanuit de stad... eigenlijk al meteen de terrein op het perron kan zien staan. En omgedraaid, de reiziger die hier aankomt... ziet vanaf het, station, vanaf het perron al meteen de stad. Nou, het wordt, terwijl we praten, gelijk schoongeveegd... Ja, het is ondertussen, door de jaren heen... is het station uh, niet meer uh, zoals het oorspronkelijk ontworpen was. Het is een beetje verrommeld geraakt, zeggen we maar even voorzichtig. De loketten zijn verdwenen, kaartjesautomaten. En daar zijn dan allemaal van die uh, ja, broodjeszaken ingekomen... en uh, ijszaken. Uh, dus wat dat betreft, ja, de kroonluchten schijnen ook verdwenen. Er is geen kroonluchten te hebben, zegt u? Ja, het, uh, de, het station gaat binnenkort op de schop. Hè, want dat is, uh, zoals u zegt, uh, gedateerd. En uh, maar ja, de toestroom van reizigers... 50 jaar na data weer voor een keer een vernieuwing. Dus er zijn verbouwplannen voor dit station. Er komt een grote tunnel. Maar die verbouw wordt ook aangegrepen om de oorspronkelijke onderdelen ook weer enigszins in oude luister te herstellen. Dus er is een zoektocht gaande naar de oorspronkelijke kroonluchters. Ja, die zijn verdwenen hanger van die je overal ziet hangen. Van die schelle schijnwerpers eigenlijk. Hoeveel gebouwen zijn er in Tilburg die. Nou, de kans lopen om op die lijst te komen. Ja, er zijn in uh, Tilburg uh, vier uh, grote kanshebbers uh, om uh, vandaag aangewezen te worden. Gaan we nog langs, hè? Het kapelletje, geloof ik. We gaan nog naar een kapel en naar de stad Schouwburg. Ja, dat is allemaal op loopafstand uh, hier vandaan. En um, nou ja, nogmaals, er wordt vandaag een lijst van 85... Um, uh, Rijksmonumenten bekendgemaakt en, uh, en Tilburg is daar uh, goed in vertegenwoordigd. Dat ja. zou je misschien niet verwachten, want bij wederopbouw denk je al heel snel aan Rotterdam, Venlo, Nijmegen, dat soort steden. Uh, maar ook hier uh, is dus uh, best wel wat uh, te bewonderen. Ja. Ja, en gelukkig is er ook nog wat overgebleven... ondanks Kees de Sloper, de burgemeester die ze hier in die tijd uh, hadden. En bovendien heeft hij die, die nieuwe tijd na de oorlog ook gezorgd... dus voor nieuwe, marken, markante gebouwen zoals dat station van Tilburg. En Maino gaat er een paar langs, Maino. En uh, is het al definitief eigenlijk of ze erop komen op die lijst of niet? Uh, dat zou ik een hele grote oh, kans hebben. Dus grote ja. Goed. Ja. Officieel pas later vanochtend die lijst dus. Maino Remmers hoort u vanuit Tilburg. Door naar Amsterdam. Duizenden omwonenden en belangstellenden mochten namelijk afgelopen zondag, gisteren dus, door de tunnel van de Noord-Zuidlijn lopen. Een cadeau van de bouwers om de mensen te laten zien hoe ver ze zijn. Want het boren van de tunnel is inmiddels afgerond. En dat geldt ook voor het afzinken van de tunneldelen in het ei. Ook Mark Hamer wandelde met een groepje belangstellenden meters onder de grond. Dit gat heeft u geboord? Nou, ik heb, ik heb de, de begeleiding gedaan op het gebied van veiligheid. Dus mensen die meelopen in de wandeling, die, die kregen uitleg van de manier die mede de tunnel heeft geboord. En ik moet zeggen, tot op heden hebben we met uh, relatief weinig incidenten hebben het hele boorproces kunnen uh, doorlopen.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 Ja. Nou, of we er veld gebruik van zullen maken, denk ik niet. Nee, denkt u niet. Nee, we nee, we niet. U? Nee, nee, nee. Je hoeft niet per se deze kant op, natuurlijk. Je moet niet van Noord naar richting, nee, nee. Uh, richting de Rijn. Nee, we wonen in de Oosten. Dus, uh... ja. We gaan een stukje wandelen die ja, kant op. En onderweg staan er ook bordjes die boven de beurs van Berlagen. Dacht, maar je loopt eenzaam door de tunnel heen. Ja, met een fototoestelletje. Ja, natuurlijk. Uh, dit wil je toch uh, onthouden. hè?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 Wanneer is die nou af? Hm, dat ik bijna niet te vragen. Mark Hamer was dat, vanuit Amsterdam. Ga naar Libanon, want het aantal Syrische vluchtelingen blijft maar toenemen. In het buurland, Libanon dus, heeft dat grote gevolgen. Daar zouden naar schatting al een miljoen Syriërs zitten. Maar op bepaalde plekken bij de grens is er helemaal niets te merken van de burgeroorlog. Ondervond ook onze correspondent Sander van Horen, hij ging skiën in Libanon. Ik blijf het een van de meest magische punten van Libanon vinden op een berg van 2400 meter. Aan de ene kant zie je Beirut liggen en de Middellandse Zee. Aan de andere kant de BK-vallei, waar nu al af en toe gevochten wordt. En daarachter de bergen die de grens vormen met Syrië. Op hemelsbreed 25 kilometer afstand hier vandaan, woedt een burgeroorlog. En ik draai me om en ski naar beneden. 1 miljoen Syriërs zijn er nu in Libanon. Gastarbeiders, vluchtelingen van alle Syrische rangen en standen... Politiek gevoelig ligt het hier en dus wordt het doodgezwegen. Surrealistisch wordt dat vandaag pas echt beneden aan de piste. Welvarend Libanon heeft hier op het terras van het hotel een Italiaanse middag. In de sneeuw in de zon: met drank, eten, een DJ en een show van een Italiaans lingeriemerk. Russische modellen zijn ingevlogen om in de sneeuw een en ander te etaleren. Het is mooi ondergroet, dat moet gezegd. Maar, nogmaals, surrealistisch. Dat is het magische, zegt een man op het terras. Zelfs tijdens onze burgeroorlog hadden we hier feesten. Een beetje aan de rand van het terras zit een gezin dat niet aan het dansen is. En als ik erop afstap, blijkt het inderdaad Syriërs te zijn. Mijn man werkt in Libanon, zegt een van de vrouwen aan tafel. En dus blijven we nu maar hier. Ik ben hier met mijn man en mijn kinderen. Maar de rest van mijn familie is nog allemaal in Syrië. Ik ben hier met mijn man en Natuurlijk ben ik bang voor ze, zegt ze. De christelijke dorpen in de bergen van Libanon staan hierom bekend. In 2006, tijdens de oorlog met Israël, werd Beirut gebombardeerd. Club Zuid-Beirut opende hier in het ski-oord Mazaar een filiaal... en de feesten gingen gewoon door. We hebben dit voor de laatste 30 jaar maybe we hadden onze eigen civiele war hier... en we hadden mensen partying zelfs in de civiele war. Op deze manier kunnen we vergeten wat er om ons heen gebeurt, zegt een andere man op het terras. 30 jaar lang hebben we het zelf meegemaakt tijdens onze eigen beurlog, maar zelfs toen werd hij hier gefeest. Maar met de vele Syriërs nu in Libanon is de angst groot dat het conflict daar uiteindelijk ook hier uitgevochten wordt. Alle Syriërs zijn hier welkom, zegt hij, kijkend naar de inmiddels lege ski-piste, de ondergaande zon en de modellen die professioneel onbewogen hun ondergoed aanprijzen. But still a lot of Syrians are in Lebanon right now. But I mean to Lebanon the party Lebanon, you know, not the war. Alle Syriërs zijn hier welkom, zegt hij, om te feesten, niet om hier oorlog te voeren. En dat feesten gebeurt dus ook in bepaalde plekken van Libanon. Merk je dus niet dat er een burgeroorlog vlakbij gaande is. We hoorden een bijdrage van Sander van Hoorn. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. De Duitse wielrenner Gerald Siolek is de verrassende winnaar... van een barre editie van milaan Sanremo. In de sprint klopte hij topfavoriet Peter Sagan. Maar er werd vooral gesproken over de weersomstandigheden. Na 117 kilometer moesten de renners de bus in... omdat twee hellingen onbegaanbaar waren door hevige sneeuwval. Dat was een verstandige beslissing, vond Sebastian Langeveld. Het was echt heel koud. Als we dan doorrijden, dat er onverantwoord geweest. Op de weg lag, lag, een, paar, lag een stuk beetje sneeuw. Uh, ja, echt barre omstandigheden. En, uh, nog 10 kilometer meer en dan waren renners echt onderkoeld geweest. Het was 0 graden en sneeuwde. Ja, na de busrit waren de renners weer hersteld en waren de kleren weer droog. En toen volgde een herstart heb je anderhalf uur, dan ga je douchen, omkleden, eten. Ja, en dan ga je weer. En uh, het tweede gedeelte was, uh, ja, was gewoon 8 graden en regen. Ja, zoals een normale koers. Um, ik denk wel, ik, als ik eerlijk ben, denk wel dat uh, dat Bona ervaren man natuurlijk... dat hij wel een wijze beslissing heeft gemaakt. Door niet meer op te stappen. Ja, want Tom Bonen was een van de renners die na de busrit voor gezielden hielden. Sebastian Langeveld stapte wel weer op. Hij werd met een 23 e plaats uiteindelijk de beste Nederlander. Iets na een half negen spreken we trouwens met Ivan Spekerbrink... de manager van Argos Shimano over deze helle rit. De titelkandidaten in de Eredivisie hebben dit weekend allemaal gewonnen. Ajax verdrong PSV weer van de koppelspositie. En Alkmaar werd AZ namelijk met 3-2 verslagen. In deze fase van de competitie telt eigenlijk alleen de overwinning voor trainer Frank de Boer. Ja, je bent natuurlijk gewoon van wedstrijd tot wedstrijd aan het leven. En, uh, we kunnen uh, ons niks permitteren. We hebben drie achtervolgers... En die, die staan er ook gewoon hartstikke goed voor. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we onze wedstrijden winnen. En dan, dan ben je kampioen. Maar dat is niet zo makkelijk. Want we moeten ook nog tegen PSV. Ja, Ajax heeft dus nog steeds een punt voorsprong op PSV in Feyenoord. In de Kuip was Feyenoord namelijk met 2-1 te sterk voor FC Utrecht. Tegenvallen voor de Rotterdammers is de gele kaart voor Graziano Pelle zijn vijfde. En daardoor mist hij de uitwedstrijd tegen Herenveen. Ik wilde het niet. Ik heb trainer en het team na de vier yellow card that dat ik get meer gele kaarten zou krijgen tot het einde van het seizoen. En vandaag heb ik het. Maar dit is ook voetbal. En ik ben er vrij zeker van dat het team ook well in Arnhem zonder mij zal doen. Pelle baalt dus van de kaart, maar hij heeft er wel vertrouwen in dat Feyenoord het zonder hem goed gaat doen tegen Herenveen. Vitesse staat vierde op drie punten van koploper Ajax. Nummer 5 FC Twente heeft de vrije val eindelijk kunnen stoppen. Acht wedstrijden op rij won Twente niet. Maar Groningen werd met 3-0 verslagen. Trainer Alfred Schreuder kon de overwinning wel gebruiken. Ja, absoluut. Nee, het was, uh, dat is ook zo na de wedstrijd is een geweldig gevoel. Als ik eerlijk ben, heb ik net ook gezegd, het was niet het reële spelbeeld. 0-3 overwinning, dat was wel geflatteerd. Ik denk dat we zeker het eerste uur gewoon heel veel moeite hebben gehad met Groningen. En dat we zelf aan de bal slordig waren. En in balverlies ook niet, niet goed waren, niet agressief. Ik vond Groningen eigenlijk iets de bovenliggende partij, als ik eerlijk ben. Maar ik denk wel net met het inbrengen van onze wissels dat we uiteindelijk steeds beter werden. En uiteindelijk denk ik wel dat het verdiend is. Maar goed, 0-0-3 is veel te veel. Alfred Schreuder werd uh, hoofdtrainer van FC Twente na het vertrek van Steve McClaren, maar hij heeft uh, niet het benodigde diploma. De licentiecommissie van de KNVB beslist de komende dagen of Schreuder het seizoen alsnog mag afmaken. Radio 1, het NOS journaal. Bijna half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. De president van Cyprus wil het reddingsplan voor zijn land aanpassen... zodat kleine spaarders minder geld verliezen. Sinds het reddingsplan bekend werd, is er veel kritiek op. Later vandaag stemt het Cypriotische parlement over dat plan. Portret van Rembrandt, waarvan lang werd gedacht dat het door een van zijn leerlingen was gemaakt... blijkt toch door de grote meester zelf te zijn geschilderd, zegt de Britse National Trust. De huidige eigenaar van het kunstwerk. Na onderzoek door Rembrandt-specialist Ernst-Jan van der Wetering. Amerikaanse president Obama heeft Tom Perez voorgedragen als nieuwe minister van Arbeid. Perez werkt nu op het ministerie van Justitie als hoofd van de afdeling burgerrechten. Volgens analisten wil Obama met de voordracht critici de mond snoeren... die hem verwijten dat hij te weinig diversiteit in zijn kabinetsploeg heeft. En in Libië zijn de afgelopen tijd 87 mensen overleden door alcoholvergiftiging. Meer dan duizend mensen zouden ziek zijn geworden, van wie sommigen ernstig. Uit onderzoek blijkt dat de drank waarschijnlijk is verontreinigd met methanol. Het weer in ochtend is bewolkt. Eerst valt er nog wat regen of natte sneeuw. In het zuiden wordt het geleidelijk droog en dan klaart het wat op. Daar schijnt vanmiddag ook af en toe de zon, maar later kan er ook weer een bijvallen. Het wordt 6 tot 9 graden en vanaf morgen wordt het weer iets kouder. Leuke laptop? Dankjewel. Maar eigenlijk is het de Dell XPS 10 Tablet. Dat is een tablet met een keyboard en een docking station. Dat zou ik ook wel voor mijn werk willen hebben. En met een touchscreen ook voor je vrije tijd, zou ik zo zeggen. Ja.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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ouderen maken massaal hun spaargeld op. Ze willen het niet opeten als ze naar een verpleeghuis gaan. De Nederlandse die spelen later vandaag de halve finale... tegen de Dominicaanse Republiek. Straks werper Rob Kordemans. We gaan eerst naar Jemen, want ze hebben het daar al een keer uitgesteld. Maar vandaag begint het dan toch echt. De nationale dialoog. Alles en iedereen die toe doet in Jemen gaat daar aan meedoen. Journalist Judith Spiegel is in Jemen. Um, Judith, een dialoog, een nationale dialoog. Wat moet dat nou opleveren? Uh, nou ja, dat is maar de vraag. De, de, uh, wat het moet opleveren is in ieder geval dat, dat Jemen niet instort. Want dat dreigt nu te gebeuren. Er zijn zoveel problemen in dit land. dat uh, Als er niets gebeurt, men bang is dat er op z'n minst een burgeroorlog uitbreekt. Of dat de staat uiteenbrokkelt. En daarom moet die dialoog plaatsvinden. Ook omdat sinds het vertrek van... President Ali Abdullah Saleh eigenlijk een vage tussenperiode is waar heel weinig in gebeurt. Dus dat is waarom die dialoog nu plaatsvindt en uh, iedereen die inderdaad ertoe doet doet mee. Ook iedereen die problemen veroorzaakt doet mee. Bijvoorbeeld de uh, de Rufies, dat zijn de sjiitische opstandelingen in het noorden. Sjiëgs van belangrijke stammen uh, doen mee. Uh, nou, noem maar op, in ieder geval uh, mensen die normaal gesproken eigenlijk met elkaar praten via wapens. Die zouden dan nu vandaag, vanaf vandaag en dan de komende zes maanden uh, met elkaar moeten gaan praten om de tafel. Maar je zegt uh, Judith, omdat Jemen op instorten staat door allerlei problemen. T hoe, hoe, hoe ver is het land dan al, richting de afgrond? Nou weet je, eigenlijk wordt over Jemen al heel lang gezegd dat het een falende staat is. Of dat het een staat is die op het punt van falen staat. Dus het is heel moeilijk te zeggen, maar ik, ik, het is gewoon een zootje en dat zootje is het eigenlijk al heel lang. Het is straatarm, er zijn veel gewapende conflicten, buiten de hoofdstad heeft de regering toch eigenlijk weinig te zeggen over dit land. Uh, dus de internationale gemeenschap, want die zit ook wel heel erg achter, die dialoog. Die is gewoon bang dat als er niks gebeurt dat je een tweede Somalië krijgt en uh, dat wil men niet. Gaan ze het ook hebben over Al-Qaeda? Want door de Verenigde Staten wordt Jemen beschouwd als basis van Al-Qaeda. Staat dat ook op de agenda? Nou, dat is het gekke eigenlijk. Er zijn negen hele belangrijke punten op die agenda gezet. En Al-Qaeda zit daar niet bij. En ik, ik ben daar zelf ook heel erg verbaasd over. Dus ik heb de afgelopen dagen zo'n beetje rondgevraagd van... Ja, hoe kan dat nou? Want in het Westen zien wij dat als het belangrijkste probleem in Jemen. En hier kennelijk helemaal niet. Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Het ene is dat... In die dialoog spelen ook parti politieke partijen een rol. En uh, een aantal van die politieke partijen heeft simpelweg banden met Al-Qaeda. Dus die hebben er geen enkel belang bij om dat probleem op de agenda te zetten, want het probleem komt uit hun midden. Uh, een ander probleem is dat misschien de Jemenieten toch niet Al-Qaeda zien zoals wij dat zien, namelijk als heel problematisch. Zij zeggen toch nog: ja, dat is jullie probleem in het Westen of dat is het probleem van de Amerikanen. Nou, eigenlijk is dat heel stom hoor, want. Als je er goed over nadenkt, heeft Jemen zelf het meeste last van Al-Qaeda. Weet je, als hier bommen ontploffen, dan uh, komen daar Jemen niet om het leven. En er komen geen investeerders en er komen geen toeristen omdat Al-Qaeda hier nee. actief is. Dus eigenlijk verbaast het mij ook dat Al-Qaeda niet op die agenda staat. En ik ga daar de komende maanden ook uh, nog eens over zeuren bij, bij duizend mensen die meedoen aan die dialoog. Waarom dat nou eigenlijk zo is. Het is niet zo dat Amerika het ook liever niet heeft dat ze zelf die strijd uh, willen uitvechten met Al-Qaeda? Ja, dat speelde ook mee. De Amerikanen hebben, want die hebben zeker een invloed gehad op de agenda van die dialoog. Want die spelen hier achter de schermen een hele belangrijke rol. Uh, en ik denk dat zij helemaal niet zo heel erg hebben staan trappelen om de Jemenieten dat Al-Qaeda-probleem te laten oplossen. Simpelweg omdat ze daar gewoon niet zoveel vertrouwen in hebben. Ik denk dat zij denken, het is een beetje speculeren hoor, maar mm -hmm. laat ons het maar oplossen met onze dronevliegtuigen in plaats van dat zij dan zes maanden of langer, want waarschijnlijk wordt die dialoog ook weer uit, loopt dat allemaal weer uit over Al-Qaeda gaan delibereren... terwijl wij ondertussen met de gebakken peren zitten. Ik denk dat de Amerikanen zoiets hebben van... Nou, laat maar zitten, wij doen het wel. Goed. Nou, ze gaan er toch zes maanden over praten. Jij gaat zeuren. Zal het allemaal wat opleveren, denk je? Nou, er zijn optimisten. Jemen zit vol met optimisten. Ik ben daar niet echt één van, moet ik zeggen. Ik denk dat het uh, heel lang gekletst gaat worden... want daar zijn ze wel goed in. Maar dat er dan uiteindelijk niet zo veel uit gaat komen... dat zou nog een vrij aardig scenario zijn. Een, een slechter scenario is, is dat de boel gewoon... Uh, rond die tafel explodeert. Want dat is ook in Jemen. Mensen hebben heel veel geduld, kunnen uren praten... maar als dan op een gegeven moment iets klipt, uh, iets, iets barst... dan uh, komen die wapens wel weer tevoorschijn. Dus het zou heel goed kunnen dat er uiteindelijk rommelens uh, uitbreekt. Maar ja, we moeten afwachten, want in, in Jemen kan alles. Dus het zou ook een gigantisch succes kunnen worden. Goed, volg het voor ons. Judith Spiegel vanuit Jemen, dankjewel. Terug naar eigen land, naar uh, ouderenzorg. Ouderen sluizen massaal hun geld weg... Ze willen namelijk hun spaargeld of huis niet opeten als ze naar een verpleeghuis gaan. Dat zou wel moeten volgens de nieuwe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Daar geldt nu een vermogenstoets. Toen de AWBZ werd aangepast, werd verwacht dat het mee zou vallen met het wegsluizen van het geld. Nou niet dus. Blijkt dat een rondgang langs het netwerk notarissen. Een op de tien consulten bij 83 kantoren van netwerk notarissen gaat over de AWBZ... De helft van de telefoontjes gaat over dit onderwerp. En de notarissen zijn er gemiddeld een halve dag per week mee kwijt. Lucienne van der Geld van het netwerk. Ze hebben het inderdaad ontzettend druk. Er komen heel veel mensen om advies in te winnen bij de notaris... over hoe ze hun vermogen kunnen verminderen voor die AWBZ. En we zien dat het vooral personen zijn, mensen zijn... die nog helemaal niet in een AWBZ-instelling zijn... en eigenlijk nog best jong van leeftijd. Een kwart van de cliënten, 24%, heeft al maatregelen genomen en huis of geld op papier of in het echt geschonken. En nog eens 40% heeft opdracht gegeven om dat te doen. En dat is nog niet alles. Bijvoorbeeld het wegzenken van geld, dat kun je gewoon per bank uh, overmaken. En daar, heb je, daar hoef je niet voor bij de notaris te zijn. De indruk is dus gerechtvaardigd dat mensen massaal maatregelen aan het nemen zijn of niet. We zien inderdaad dat het aantal schenkingen en testamenten enorm is toegenomen. Het lijkt wel alsof er een soort paniek is toegeslagen. Wat, wat, wat zijn dit voor mensen? Willen die massaal niet betalen? Willen die de wet ontduiken? Wat, wat? Nou, ze ontduiken in ieder geval niet de wet, hè, want de wet biedt eh, ruimte om het vermogen te verkleinen. Dit, dit zijn mensen die bang zijn dat ze, dat ze heel hun vermogen moeten opeten... en dat ze geen erfenis meer hebben om aan hun kinderen na te laten... Peter Kuipers is een van de mensen die al bij de notaris geweest is. Hij is 66, getrouwd en heeft twee zoons. Hij zat in de bouw als elektricien. Nee, ik ben helemaal niet vermogend. Nee, nee, nee, nee. Ik heb het niet slecht, dat mag ik niet zeggen. Maar ik ben niet vermogend. Dat is echt alleen het huis. Wat de... En wat is er precies geregeld nu? Dan zet je als het ware een, een bepaalde som geld weg voor je kinderen. Dat is niet fysiek. Hè? Die, die zijn alleen... Alles op papier. Alles op papier. Hè? Ja, en dan heb ik de schuld aan, aan mijn kinderen. En daar moet ik ook rente over betalen. Ja, dan kan de, de belasting dan niet meer gaan lopen, om het zo maar te zeggen. Ja, maar als je geld hebt, dan moet je gewoon uh, betalen voor je zorg. heb je het niet. Dan, ja, dan moeten we je helpen, dat is redelijk. Ik heb er altijd gewoon keurig mijn, mijn, mijn geld voor afgedragen. En nu op het einde van de rit zeggen ze... nee, meneer Kuipers, daar pakken we wat vanaf. Dat vind ik niet eerlijk. Dit wegsluizen van vermogen gebeurde eerder. Tot 1997 bestonden dezelfde regels als nu... en deden mensen dat ook. Kamerleden hebben staatssecretaris Van Rijn daarop gewezen. Maar hij dacht dat het nu wel mee zou vallen. Nog één keer Lucienne van der Geld staatssecretaris heeft inderdaad gezegd dat er nog genoeg van het vermogen zou overblijven. na de nieuwe berekening van de eigen bijdrage. En hij zei, ze, zei zelfs dat hij dacht dat er geen ontwijkgedrag zou zijn. Eh, in die zin dat mensen hun vermogen niet op grote schaal zouden gaan verminderen. Onze enquête wijst toch heel wat anders uit. Al dus, de notarissen. Later deze uitzending spreken we trouwens met CDA-Tweede Kamerlid Mona Keizer. over het probleem van hoge awbz aanslagen voor ouderen. En straks hoort u meer over de struikelpartij van koningin Beatrix in Groningen. Is dat ongetwijfeld gezien. Blinden en slechtzienden grijpen nu hun kans. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 journaal. En de Nederlandse honkballers zijn in San Francisco... voor de ontknoping van de World Baseball Classic. Het team presenteert tot nu toe uitstekend. En moet de komende nacht in de halve finale het gaan opnemen... tegen de Dominicaanse Republiek. Een tegenstander waar werper Rob Kordemans wel blij mee is. Nou ja, we hebben nog nooit van de Dominicaanse verloren op een uh, Baseball Classic. Dus ja. Twee keer verslagen, hè? Twee keer verslagen. En ja, of soms liggen we... Ja, ik weet het niet precies, maar...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 Dus ik zie het alleen maar beter worden. We gaan steeds beter slaan, steeds beter pitchen. Dus uh, ik denk uh, dat we het iedereen heel erg moeilijk kunnen maken. Al dus werper Rob Kordemans en Han Kok sprak met hem. En komende nacht dus om twee uur speelt Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Uitslag en reacties morgenochtend in het Radio 1 Journaal vanaf zes uur informatie? John Zehok bij de ANWB. John, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het vanochtend op de weg? Nou, het valt nog mee. 23 kilometer file. Um, als u in de regio Eindhoven rijdt en u wilt naar Antwerpen... kunt u beter omrijden via Breda. Want in België is bij turnout de weg afgesloten... door een ernstig ongeluk richting, eh, richting Antwerpen. Op de A12 zijn de spitsstroken bij Gouden niet open... vanwege een technische storing. en Veel vertraging door een ongeluk op de A7 richting Zaandam. Daar staat tussen Hoorn Noord en permanent Noord. 8 kilometer bij Purmeret Noord is de linkerijst ook afgesloten. Mm -hmm. Afgesloten spitsstroken. Wat verwacht jij voor de ochtend, John? Gaat dat hier voorzien? een enkele bui, maar desondanks mag ik een fijn normale spits. En dat betekent rond half 9 ongeveer 180 kilometer file. Goed, tot later. Oké. Okay. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. NOS Radio 1 Journaal. People stop and start Noah komt uit Nederland, heeft net een debuut-cd uit, Not Guilty. En daarvan hoort u Spin Around. Twaalf minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Maino Remmers, die is vanochtend in Tilburg. En dat is een van de steden in Nederland die er waarschijnlijk, Maino, weer een paar rijksmonumenten bij krijgt. Ja, dat gaat het bussenmaker van cultuur eh, vandaag in overigens niet in Tilburg, maar in Eindhoven in het Evoluon. Ook zo'n apart markant gebouw. Daar gaat ze dat bekendmaken. 89 nieuwe rijksmonumenten. Eh, waaronder dit ja, speciale dak waar we onder staan in Tilburg. Toch wie is het eigenlijk gebouwd, eh, meneer Van Meijl? door de huisarchitect van de NS destijds, Koenraad van der Gaast. Ja, in 19... ja, begin jaren 60. Hè? Ja, eind jaren 50 ontworpen en in 65 opgeleverd. Ja. ja, de tijd dat er heel veel vernieuwd moest worden. Daar gaat het ook om om deze rijksmonumenten van de wederopbouwtijd. Er zijn al, is al eerder zo'n lijst uh, gemaakt, in 2007. En nu komt er een tweede serie van die monumenten uh, aan... Uh, ja, het bekende dak waar eigenlijk het hele station onder is gemaakt. Die grote vierkanten met de ene punt naar beneden... en de andere punt omhoog. Elke Tilburger. Oh. Kent het natuurlijk wel. Gauw we eventjes naar beneden lopen. Er komt een enorme trein langs. Geraast. Ja, net uh, eventjes hier wat, uh, wat inwoners van Tilburg. Een paar mannen in de stationshal gesproken die... Uh, op hun manier een reactie gaven op het trotse feit... dat het station een monument wordt. Het dak is mooi, maar de rest is een oude zooi, hoor. Klopt de kans een monument te worden, een rijksmonument. Nou, dus, uh, succes voor mij hoeft dit, hoor. <laughs> Vindt de buurman het ook niet zo'n mooi station? Ik zeg al, oh, het werd er vorige gezegd, hè. De, de, de dak, de kroephoek, dat is dan een heel mooi, maar... Uh... Wat er binnen zit is verouderd, dus dat uh, is wel aan vernieuwing toe, uh, vinden wij. Tilburg en Rijksmonumenten, wie zou het gedacht hebben? Nou, heel weinig, ja. We hebben veel weggegooid in de, in de jaren 60, 70. We hebben alles afgebroken wat we konden. En nu gaan we ineens alles bewaren wat eigenlijk niet meer bewaard hoeft te worden. Ik bedoel, dit... dit, ja? dit is... Mag het afgebroken worden? Nou ja, het dak laten staan, maar wat eronder zit? Nou, dan mag gerust. Een beetje moderner of... of een beetje netter gemaakt, want dit, dit is een keer, keer verven en dan is het weer weg. Ja, niet? Lelijk of mooi? Nee, ik, ik vind het ook niet mooi. <laughs> U vindt het ook niet mooi? Nee, hey. ik vind het ook niet mooi. Maar, maar het gaat verbouwd worden, toch? Dus dan gaat er toch nog iets moois ja. gebeuren. Het dak laten staan? Het dak laten staan, dat is ja. wel... Uh, Als het een Rijksmonument wordt, dan moet dit ook blijven staan, denk ik. Ja, ik, ik weet niet wie dat het gaat bepalen of wanneer, dat weet ik niet. Vandaag? Ook oh, wordt er vandaag beslist? En dan gaat de verbouwing niet door? Ja, het wordt oh. ook wel verbouwd. Ja, ja, oké. Okay. Nou, voor mij mogen ze het verbouwen, dus we wachten maar af. U bent niet ineens extra trotse Tilburger, nu het misschien een rijksmonument wordt? Nee, nee, nee, nee. Dat, beslist. dat dacht ik al. <laughs> nou, dat is het interview afgelopen, denk Nee, dit, dit is echt, uh, dit slaat nergens op. We hebben mooiere dingen hier in de stad staan waar we voorzichtig mee moeten zijn dan met dit. Hoor. Als je kijkt aan de achterkant van het station, dan moet je bewaren. Die oude gebouwen in de oude industrie, dat is veel belangrijker dan dit. hoor. Ja, de gebouwen hierachter, dat is dus echt de voormalige lijnwerkplaats van de NS. Dus ook een rijksmonument, hè, Mils? Ja, de werkplaats is uh, voor een gedeelte aangewezen tot, uh, tot rijksmonument. Zeg, meneer Van Meijl, u bent adviseur in de cultuurhistorie en in de architectuur. Uh, gewoon inwoners hebben die ook een stem gehad van wat nou monument wordt? Of is het, wordt dat alleen overgelaten aan uh, mannen en vrouwen... die daar verstand van hebben, voor doorgeleerd hebben? Nee, niet helemaal. Het is een uh, lang en zeer zorgvuldig uh, traject geweest... waarbij eerst onderzoek is gedaan. is een hele databank gevuld met gebouwen. Burgers kregen gewoon de gelegenheid om op internet uh, die lijst ook aan te vullen. En uh, vervolgens heeft de Rijksdienst daar een soort van shortlist van gemaakt. Die is weer voorgelegd aan... Uh, heemschut en allerlei belangenverenigingen, maar ook gemeenten. Ja, en, uh, het is hij... echt een hele procedure. Ja, want vandaag wordt die voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. Die krijgen nog twee maanden om het weer tegen het licht te houden. En ik denk dat we rond de zomer een keer weten... welke panden daadwerkelijk Rijksmonumenten maar worden. Maar die, li die lijst van vandaag, dat is wel, dat kun je wel oprekenen, de lijst. Hè? Dat Tilburg maakt wel een hele grote kans dat dat erop komt. Dit station bijvoorbeeld, want NS heeft dit station mee ook uitgekozen. Ja, de NS heeft zelf ook wat ze noemen een collectie. ProRail, geloof ik, moeten we zeggen. Ja, NS ProRail, klopt. Die hebben zelf ook een, wat ze noemen de collectie. Dus 40, 50 gebouwen die zijn zelf zien als de meest markante stations. En daar zit de station Tilburg ook bij. Benieuwd of het hoofdkantoor te Hilversum ook ooit nog een rijksmonument wordt. <laughs> Denk het niet, hè? Die betonnen kolos hier, bedoel je? Nee, bedoel ik, ja. Ik weet niet. Marlon Remmers, dank je wel vanuit Tilburg. Zou best kunnen van dit. We gaan het nog even hebben over koningin Beatrix. Want zij struikelde vrijdag over de Rode Loper... toen ze aankwam bij het jubileumconcert van het Noord-Nederlands Orkest in Groningen. Het was even consternatie, maar de koningin kwam met de schrik vrij. En eigenlijk struikelde ze ook niet over de Rode Loper... maar ze liep tegen zo'n heel klein randje, zo'n regeltje aan. En voor veel slechtziende was dat heel herkenbaar. Ze ervaren dat iedere dag. Eén van hen heeft naar aanleiding van de valpartij een brief geschreven aan de koningin. Leven de koningin! Hoe ja. Hoezé! Geachte mevrouw, uw bezoek aan de Oosterpoort in Groningen deze week... ging gepaard met een onfortuinlijke val op de rode loper. Onduidelijk aangegeven oneffenheden of treden veroorzaken regelmatig valpartijen. Vaak met botbreuken tot gevolg voor mensen met een normaal zicht. Maar zeker voor mensen met minder zicht, zoals ikzelf. Hier gebeurt het. De, daar is de stoep. Uh, en wat ze eigenlijk heel dom gedaan hebben... Uh, ze willen natuurlijk de koningin natuurlijk uitnodigen en een rode loper uitleggen. Maar een rode loper moet je alleen maar uitleggen op een vlak uh, terrein. Want als je het namelijk op een uh, uh, rand van het twaar twa legt, dan vraag je erom... Om, eh, om te struikelen. Ik zou u willen verzoeken aandacht te willen vragen... bij uw contact in de maatschappij en politiek voor deze problematiek. Vele Nederlanders zullen u hiervoor dankbaar zijn. Met de meeste hoogachting verblijf ik George Flapper. Ja, ik heb het aangekaart. Maar er, is, er zijn ongeveer een half miljoen eh, licht tot matig slechtzienden. En daar zie je nooit iets aan. Die zien daarmee ook niet dat ik slechtziend ben. Maar die hebben wel last van... Eh, uh, oneffenheden van stoepranden enzovoort die slecht gemarkeerd zijn. En het zou heel makkelijk gemarkeerd gemar kunnen worden met echt uh, contrasterende kleuren. U heeft een boekje geschreven, Leven met minder zicht. En als ik dat dan zo doorbladen, dan gaat het over hoe je op je werkplek uh, uh, hulpmiddelen kunt gebruiken. Hoe het allemaal anders kan, ook voor slechtzienden. Maar u zegt nu, het is niet alleen... In huis, het is niet alleen op het werk, het is ook in de openbare ruimte. Is het overal zo slecht of zijn er ook goede plekken? Nou, er zijn, over het algemeen is het, is het slecht. Maar eh, met name de Nederlandse spoorwegen doet het eigenlijk heel erg goed. De, dat is deze markering. Dus op elke eh, tree staan een paar stippen. En op de onderste tree staat een hele rij strippen, stippen, zodat het... Dus duidelijk is dat je namelijk de laatste tree of de eerste tree hebt. Het station Groningen Europark, net aangelegd. Wat is hier nog meer opvallend? Wat nou, anders is dan anders? Uh, het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je niet van het perron afvalt. Ja, op de rails. Ja. En uh, je ziet hier uh, op de rand staat een hele dikke lijn. Ja, als waarschuwing. En ook een, uh, zeg maar, een 30 centimeter er vanaf, staat een gestippelde lijn. En die zijn gewoon heel duidelijk herkenbaar. Ja. En zo kun je met eenvoudige middelen eigenlijk in de openbare ruimte ervoor zorgen... dat slechtziende, minderziende het toch kunnen zien? Ja, en als je dat nou doet bij de bouw van, eh, van een station, bij de bouw van een gebouw... als je er direct rekening mee houdt, kost het bijna niks. En als je het later moet toevoegen, dan kost het heel erg veel geld. Maar wat verwacht u van haar? U heeft een brief geschreven... Ja, ik, ik zou graag willen dat ze dat onder de aandacht brengt... dat mensen daarover na gaan denken... dat je met hele simpele middelen uh, gewoon foutpartijen kunt voorkomen. En de koningin heeft het nu zelf ervaren... Ja, uh, waarmee je als slechtziende eigenlijk dagelijks mee te maken hebt. En dat zijn wel meer dan een half miljoen mensen in Nederland. Oh, ja. Al dus, George Flapper en Menno Reem... sprak met hem via het het radioprogramma Pretletters... trouwens geeft hij adviezen aan slechtziende. Het programma is te vinden op rtvparkstad.nl. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De redding van Cyprus speelt een grote rol op de voorpagina's. Uh, in trouw bijvoorbeeld: een foto van een vrouw met de handen in het haar bij een geldautomaat. Spaarders moeten een percentage van hun tegoed inleveren in ruil voor de redding van de banken. Het idee is om ook de Russen mee te laten betalen. Trouw meldt dat 40 van de 68 miljard euro spaargeld van Russen is. Deels zwart geld. Vrees is wel dat spaarders uit andere zwakke eurolanden hun geld gaan weghalen. Ook in de internationale media staat Cyprus hoog op de voorpagina's. Op de site van de Financial Times bijvoorbeeld staat een commentaar. Euro is another rescue. Europa verknalt weer een redding. De Telegraaf opent in heel grote letters en rood onderstreept met haatimam Yassin... die zaterdag op een school in Vlissingen heeft kunnen spreken. Het is voor het eerst dat een school in ons land de deuren opent voor een haatpreker, schrijft de krant. Bij het AD is het belangrijkste nieuws de inzet van zogeheten drones door de politie. Die gebruikt de vliegtuigjes in strijd tegen criminelen... zoals inbrekers en wietelers. Maar in de Tweede Kamer zijn zorgen over uh, privacy van burgers. Nederlandse Turken reageren in trouw op de hijsaar over Yunus. Het jongetje dat bij lesbische pleegouders woont. Yunus zou in Turkije lijm snuiven, is de kop. NSC Next heeft een uh, nou, kleurige voorpagina. Het stilleven met pinksterrozen. Van wie? Tja, de eigenaar zegt dat het een Van Gogh is. Het Van Gogh Museum denkt voor niet. De eigenaar probeert het museum vandaag van zijn gelijk te overtuigen. En het Nederlands Dagblad heeft een vrij lange kop bovenaan de voorpagina. Vrouwen mogen in theorie op kieslijst van SGP. In theorie. Lees je niet vaak in een krantenkop. SGP verandert het beginselprogramma dan ook niet. De partij vindt nog steeds dat het politieke ambt vrouwen niet toekomt. Vier partij van de Arbeid afdelingen willen een open voorverkiezing... voor lijsttrekkers voor de gemeenteraad. Ze hebben een voorstel daarvoor gedaan aan het partijbestuur. Meer daarover leest u in de Telegraaf. En heeft daar weer op de N3 bij Dordrecht gisteren... het AD verhaald over een man die zijn portemonnee op het dak had liggen. Hij had net gepind, denk ik. 3000 euro zat erin en waaide over de weg. En tegen de tijd dat hij terugkwam was het meeste geld verdwenen. Opgeraapt door goedbedoelende automobilisten en meegegeven aan iemand anders aan een vrouw die zei dat het haar geld was. Kom maar. De politie vaars. zoekt de vrouw nog. Ja. Wat voor een auto rijden? Was jij ook zo? Nee hoor. We oh. wel iets nieuws aan hè vandaag. <laughs>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 Wij brengen handels- en valutarisico's in kaart en bieden oplossingen die voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan. Daarbij heeft u direct contact met onze trade- en treasury-specialisten. Wilt u ook slagvaardig ondernemen buiten Europa? We helpen u graag verder. Kijk op abn slash internationaal. ABN AMRO, de bank anonu. Dit is Radio 1.